Dat jullie weer zijn bij een verse aflevering van See It! Mijn naam is DJJK! En we trappen af met Kevin Legs, The Night is young. En dat is je zeker in de Jack Holiday Remix. Oeh, ja, toch wel weer al de laatste See It van 2009, Joey? Joepie. Ja, en dan is er gewoon even twee weken. Hebben jullie rust? Kunnen jullie even bijkomen? En ja, volgend jaar, ja, dat knal. Ja, het klinkt zo ver weg, maar het is toch zo dichtbij. En dan gaan we weer flink knallen. En vanavond nog een hele bomvolle show, want wat hebben wij vanavond in de show, Joey? Wat wij allemaal in de show hebben. Uh, ja, even erbij pakken. Ja, daar zijn we. Uh, morgen is er natuurlijk Dirty Dutch. De laatste, allerlaatste nieuwtjes van dit feest van morgen plaatsvinden komen hier voorbij. Ook nog speciaal aandacht van een podium die er staat en een nieuw, uh, nieuw project van, uh, van de Sunderdames en Geheimers. Ja, namelijk de Amazon Project. Dat gaat verder voort naar Dirty Dutch. Uh, verder, nieuws over Dance Valley. Dat komt volgend jaar weer terug. Het eerste nieuwtje is er al uit en dat ga ik jullie vertellen. Ook nog de sexy motherfucker Years editie ga ik uh, vertellen. Uh, verder nog uh, nieuws over de Party Squad. Zij komen terug. Komen zij weer terug. we ja, 2010. Ook nog in Amerika. Dus dat, dat gaat heel dat goed. Dat doen ze goed. Ongelooflijk. We hebben dus een bomvol programma. En misschien nog nieuws over Housequake. Ja. Housequake ook alweer zo... Het belooft allemaal wat. Hé, hey, we hebben natuurlijk de partykijt ook. Maar we hakken vanavond net eventjes iets anders. Want ja, omdat we er twee weken natuurlijk niet zijn... ...en kerst en oud en nieuw ertussen zitten... ...hebben we gewoon vanavond voor dit weekend de partykijt. En we voor hebben Kerst tweede uur... ...doen we de partykite. voor kerst. En voor nieuwjaar doen we gewoon de derde uur. Dus reden genoeg om drie uur lang achter je speakers te zitten... Uh, jo, jij hebt ook een hele gave mix die jij uh, straks erin gaat gooien. Ja, zoals sommige mensen al weten, doe ik uh, elke laatste maand van de maand een, een, een hot mix. Dat zijn de tien lekkerste platen van die maand. En dan nou heb ik jij... een uh, 30 durende mix en nu en ik heb een nou, jaarmix, vier mixen meegenomen. Dus uh, kies maar lekker uit. We gaan wat leuk doen. Uh, ja, onze mailbox hij staat open. Wie weet, heb jij wel een favoriet? Uh... Year, uh, ja, mix En die bombarderen we gewoon tot Jeermix. En vind je die mixen nou lekker? En wil je elke maand die mix gewoon vers kunnen downloaden, elke laatste van de maand? Zoek me dan op huis DJ Tenhoven, Zandvoort. En dan, uh, als je me toevoegt, zorg ik dat jij elke maand een bericht krijgt met een link, met de mix erin. Oké, okay, en ja, wie weet komt DJ Dion niet ook nog even een plaatje leggen. Het kan zo allemaal op Zandvoorts grootste dansvloer. Dit is it. tot aan 12 uur. En keihard in 2010! Dit is shit. Menu. nu Alvin Myers. Ja. Ja, Dirty Dutch, de aftershock, maakt plaats voor de Amazon Project. Sunny Dreams en jaar Marciano brengen op zaterdag 17 februari leven in de Heineken Musical. Met hun eigen kenmerkende geluid, vol warme Zuid-Amerikaanse invloeden, brengen zij een exclusieve drie uur durende set ten gehoren. Sunny Dreams en Ryan nodigen deze dag bevriende artiesten uit, zodat de Amazon Project muzikaal gezien ijzersterk in elkaar zit. Bovendien zijn ze betrokken bij de creative invulling, waardoor ze een onuitwisbare stempel op de avond uitdrukken. De een een vlotte spreker, de ander een zwijgzame luisteraar. Het zijn de opvallende kenmerken van deze twee verschillende karakters, die zowel innerlijk als gedrag in de verste verte niet op elkaar lijken. Maar soms kunnen twee uitersten toch enorme aantrekkingskrachten op elkaar hebben en samen een sterk team vormen in de zoektocht naar succes. Dit overkwam Sydney James en Jai Marciano, twee tegenpolen met allebei een goed in Zuid-Amerika... ...die elkaar vonden en besloten hun gemeenschappelijke droom na te jagen. In de gedachten zagen ze zelf al staan, op een groot podium met ieders naam groot op de verschillende schermen afgebeeld... ...tegelijkertijd uitkijkend op duizenden mensen die drukbewegend hun muziek in zich opnemen. Nu negen jaar later is die droom verwezenlijkt. We hebben het hier namelijk over een sterrenduo duo dat in februari 2010 hun concept genaamd de Amazon Project lanceert... De Amazon, een van de langste rivieren van de wereld, wordt ook wel de levensader van de wereld genoemd. Stroomt door Zuid-Amerika en overal waar stroomt is er leven. Laat je 27 februari meesturen door de sound van Sunni Tienz en Jaren Marciano. Net zoals krachtige Amazone dat kan doen. En er tegen inzwemmen, dat heeft geen zin. Nou ja, als hij je ook nog zo'n mooie vriendin meeneemt, uh, Duitse Cruise, uh, dan uh, zit het allemaal goed. Of is het al inmiddels alweer uit? Nou, het is waarschijnlijk nooit echt aangewezen. Is het is altijd een roddel gebleven. Is dat een roddel gebleven? Nou ja. Zijn slechtere. Het... Zijn samen gezien, inderdaad. Zijn slechtere roddels, uh, volgens mij. Uh... Dus, nou ja. Ja, ik zou er blij mee zijn met zijn roddel. Ik dacht uh... het wel. Ik zag laatst eventjes een uh, leuke kledingcommercial voorbij schuiven. Nou ja, brengt ons gauw weer bij lekkere muziek. G-Adam! Variant. In de hardest mate mix. Je hoort hem hier bij, zie je het. Tot 12 uur. de lekkerste beet. Met straks natuurlijk de partykite. En dan doen we ook nog eens een keer het tweede en het derde uur. Dus reden genoeg om hier bij Zandvoortse dancefloor helemaal aan te schuiven. Heb jij nog mailtjes? omgein? drop het aan ons in de mailbox. Hij staat nog steeds open. See it at cwebzandvoort.nl Feestjes op het strand en natuurlijk ook een van de leukste feesten: Dance Valley! Dance-Nivembers ons ik op de zaterdag 7 augustus 2010 alvast in de agenda. Het populairste Dance Valley wordt dit jaar, namelijk weer voor het eerst in 5 jaar, op de oorspronkelijke datum gehouden. De laatste jaren steekt het Dance Festival Noodgedwongen in de maand juli neer op het uitgestrekte recreatiegebied Kwaarm Wouden. Vandaag kreeg de organisatie UDC events van de gemeente Velsen groen licht voor het Hammamham -ham voor de eerste zaterdag in augustus. Dance Valley is de populaire weekend van augustus, of is in de eerste weekend van augustus. Een gegeven voor vele dansliefhebbers van het eerste uur. In 2005 groeide de populaire dancefestival echter tijdelijk uit tot een tweedaags festijn. Met als gevolg dat het verplaatst moest worden naar de tweede zaterdag van juli. Sinds dit jaar kan de oude datum weer geclaimd worden. Dance Valley wordt dit jaar weer gehouden op de oorspronkelijke eerste zaterdag van augustus. Dit jaar begint het festival echter een uur later dan voorheen, om 12 uur in plaats van 11 uur ochtends. Met nog meer kans op een heerlijk zomerzonnetje is UDC Events erg blij met het hernemen van de oorspronkelijke datum. Om nostalgische redenen, maar ook om optimaal te kunnen genieten, in augustus hebben we nog meer kans op lekker weer en daarnaast is het een uur vroeger donker. Dit wil zeggen dat het magische moment van dansen tussen de wezens, lichten en sterren nog langer duurt. Alles breien Brian van Bout van Jurysee Events. Nou ja, ik ga me nog herinneren, een paar jaar geleden, toen uh, is de naam uh, toch tot Plint Valley... Uh ongeloofd. Ja, ja. Dat is het dus risico e wat je hebt met een groot evenement. En dat was toch op de, die uh, 7 augustus? Uh, de ja, maar ja, dat weet je in Nederland. Het kan, het kan alles worden. Het kan vriezen, het kan nooien. Neem nou vanavond tot min 15 hier in Nederland. En een kans op een sneeuwbuitje. Cool feestje. Ja, dacht het wel, ja. Nou, wij gaan weer gauw uh, naar warme muziek, want ja, dat is toch het lekkerste waar de mensen hiervoor zitten. En wat hebben wij kla uh, klaarstaan? Cream Velvet, je kent ze nog wel van Shake and Pop. Nu hebben wij dan, samen met Kids Sister een samenwerking. Everyone, everybody wants. En ja, het klinkt net zo, maar toch ook lekker. Shake and Pop in een nieuw jasje. Dit is Cream Velvet en Kids Sister. Sexy Motherfucker op bezoek in Hardest Plaza. Na al in 2009 uitverkochte editie start Sexy Motherfucker het jaar 2010 in Harderwijk. Om een New Year's Event extra glans te geven is het restcode white. Natuurlijk neemt Sexy Motherfucker weer een aantal DJ's mee die een succesvol jaar achter de rug hebben. Quintino bijvoorbeeld, die is met zijn knallende sound een perfecte headline in de New Year's Eve Event. Ook Tony Chacha is van de partij. De man heeft laten zien dat hij niet alleen goed kan remixen en dj'en, ook zijn eigen producties zijn goed ontvangen. De Afro Brothers mogen zeker ook niet ontbreken op New Year's Eve in Hardest Plaza. Dit duo heeft het afgelopen jaar op verschillende 16 Motherfucker events gedraaid. Hun eigen sound en enthousiasme heeft geleid tot een stroom van positieve reacties. Lucky Charms heeft ook een goed jaar achter de rug. Een van zijn hoogtepunten was de remix van Robin S, At My Best, die hij samen met Tony verduld heeft gemaakt. De talentvolle Joey Suki maakt de line-up in de main area compleet. MC Booksy, MC Knowledge, MC Prime en MC Avi zijn de host. In area 3 de volgende Urban Motherfuckers. Lil C, G Licious en Mix Master J. New Year's Eve heeft altijd een magisch iets. Om dat speciaal gevoel extra kracht bij te zetten is er een exclusieve dresscode in het leven geroepen. Sexy White. Een witte outfit doet het dus goed deze nacht. Maar broeken, rokjes en schoenen mogen eventueel in een andere kleur zijn. Gedurende de hele avond kun je genieten van vuurwerk, champagne, dance en show acts... ...en diverse entertainment. Vanwege het nieuwe jaar mag sexy motherfucker extra lang doorgaan. Plaza is geopend van half 1 en sluit om 6 uur... De entree bedraagt 15 euro en de tickets zijn verkrijgbaar via de bekende voorverkoopadressen en via de sites www.hardeplaza.nl of www.sexies-mf.com. Nou, weer een leuk feestje in de rij met ja, oud- en nieuwsfeestjes. En ja, blijf gewoon luisteren naar het want vanavond het derde uur, dan doen we alle oud- en nieuwsfeestjes in een speciale partyguide Nog eventjes overnieuw wat je deze kerst gaat doen. Ja, ook dat gaan wij voor jou uitzoeken. In de tweede uur. En zometeen voor dit weekend. En ja, ik geloof dat er maandag ook een feestje hier zo in Zandvoort is. Dat klopt, Ben Mané met Quintino. Oh, je verklapt hem gelijk al. Nou ja, wat er nog meer in de partykijt zit, dat houden we nog even geheim. Rond de klok van 10 voor 10 Krijg je het zo allemaal op een rijtje. En Joe, ja, we blikken een beetje terug, we blikken een beetje vooruit. En ik krijg een mailtje binnen van Juliette. En Juliette zegt, wat gaat 2010 brengen volgens ons? Nou ja, leuke vraag natuurlijk. Wat dat gaat brengen. Ja, wa wat hopen wij? Wat, uh, wat verwachten wij eigenlijk zo'n beetje? Nou ja, als je kijkt naar het afgelopen jaar, zijn er een aantal artiesten enorm gestegen. Uit het niet schoon eigenlijk, uh, ja, toch uh, heel bekend geworden. En dan noem ik een paar namen. Dan noem ik Afrojack, uh, Chucky, DJ Quinten, uh, Alvaro, eh... Uh... Ja, dan uh, even kijken, heb je nog Nicky Romero, dat, dat zijn toch wel de namen die dit jaar uh, heel bekend zijn geworden, uit eigenlijk, en dan vooral DJ Quinten. Ja, en als je kijkt dan bijvoorbeeld naar uh, ja, sneakers, wat, wat uh, denk je daarvan? Want het heeft een enorm aantal releases dit jaar op de markt gebracht. Dat klopt, maar ik denk dat mensen ook een beetje uh, Moe dat worden sneakers, van. Uh, vooral wat bij mij ook gebeurd is, een gewoonte is geworden. Ja, het is niet meer speciaal. Je, je kent het, je weet welke DJs ze draaien, je, je weet welke feestjes ze geven. Je, je, ja, dat en er niet... zit ook niet echt progressie meer internationaal. En wat dit jaar gebeurd is, dat bepaalde artiesten internationaal wel heel veel progressie hebben gemaakt. Kijk naar Chuckie die in de top 100 is gekomen. Kijk naar Afrojack die met David Guetta bijvoorbeeld samenwerkt. Sydney uh, Sampson die een wereldwijde hit scoort met uh, Riverside. Uh, uh, ja, DJ Sean heeft een opleving gehad. Ik weet niet of hij dat volgend jaar weer gaat doen. Maar... Nou, hij, hij heeft net een nieuwe release. Uh, althans, een nieuwe release. Uh, zijn oude nummer uh, is natuurlijk weer opnieuw uitgebracht. Met Peran, Let Yourself Oké. Okay. Hij, hij wordt nog niet massaal opgepakt overal op de radio. Maar ja, het is nog ontzettend nieuws. Maar in de clubs draaien ze hem wel. Dus ja, het is een kwestie van tijd. Want ja, ik draaide deze plaat bijvoorbeeld ook al een tijdje. Basement Jacks! De gewoon. Nou ja, afgelopen week zat ik in de sportschool. Oh ja, dat doen wij ook wel eens. En daar hoor ik de original van. Kijk, van de week komt ook alweer de original voorbij. Maar deze versie is toch mijn favoriet. De Joachim Caro remix. Basement Jax, featuring Sam Sparrow. Hij is hier bij See It. Tot 12 uur, de hete beats. Blijf luisteren. Mijn naam is DJ JK. Samen met DJ Tenhoven zitten wij hier... De dansvloer van Zandvoort, helemaal in vuur en vlam. Zandvoort op de dansvloer. Laat, yes, je... hoor je! En de Joachim Carrou remix. Ja, dat is toch wel een ja, knaller van dit jaar. En die het ook nog, denk ik, in 2010 wel goed gaat doen. Want, ja, Joey, we hadden het nog net eventjes over. Welke DJ uh, verwacht jij echt gewoon 2010? DJ Chucky. DJ Chucky, ja. En dus DJ Quinten, die twee. Geen bingo players of zo? Ja, die ook. Die, die ook, natuurlijk. Die ook in mijn favorietenlijstje. Ja, die hebben we in de show gehad, natuurlijk. En, uh, ja, ze, ze zijn met iets bezig. Ja, ze gaan alleen nog maar eigen producties maken. Ze zijn klaar met remixen. En ze gaan alleen nog maar producties voor zichzelf maken. Dus dat uh, ben ik heel benieuwd naar. Oké. Okay. Hey, maar wat, uh, wat hebben we nog meer allemaal uh, voor nieuwtjes, Joey? Ja, de Party Squad komt terug. Komen ze terug? Ja, want die DJ had een ongeluk gehad op Ibiza waarbij die... Uh... Ja, een ernstig ongeluk. Ongelooflijk, hé. Hey. De Party Squad is in Nederland na jaren scoren en talloze succesvolle feesten een begrip als het gaat om muziek. Toch is het indrukwekkend te noemen dat het DJ-duo bestaande uit Jerry en Ruben een samenwerking aangaat met de Philadelphia afkomstige Diplo. De Grammy-genomineerde DJ, producer en songwriter brengt onder het Mad label samen met de Party Squad de Hollertronics No. 10 Mulder EP uit in Amerika. De Party Squad was in begin 2008 al intensief bezig met het opzetten van projecten over de grens, totdat Jerry in de zomer van dat jaar een ernstig ongeluk kreeg op Ibiza. Met deze EP wordt het voorschot genomen op de uitgestelde internationale plannen. Er zijn ook nog een uh, aantal online releases gepland... ...maar Nederland wordt uiteraard niet in de rug toegekeerd. In het tweede kwartaal van 2010 staat Jerry's comeback gepland... ...en de release van de nieuwe single en videoclip voor het Nederlands publiek. Maar nu draait alles om de Holler, de Tronics No. 10 Mundry EP. Zonder meer een release waar Party Squad trots op is. Samenwerking met Diplo is een grote eer... Dat Diplo meer een release waar de Party Squad trots op is. Samenwerking. Oh, dat heb ik al verteld. Dat Diplo tijdens zijn eigen DJ-set regelmatig muziek draait van de Party Squad. Is kenmerkend voor het weerwijzige respect. Waarmee beide partijen hun krachten voor deze release bundelen. Een aantal songs van de EP worden al gesupport door grote namen, waaronder A-Track, de DJ van Kanye West. Crookers en Lil Jon. Nederland is een toonaangevend en de hele wereld op gebied. De Party Squad voorzag in 2007 al een nieuwe markt van de crossover tussen de zogenaamde urban en house. Getuige tracks als drop-down met Afrojack en raps van Dio, Seth en Shaq op house tempo in stuk. De plannen van de Party Squad om hiermee internationale markten markt te veroveren, werden vertraagd door het ontzienende ongeluk van Jerry. Gelukkig zijn de comeback steeds meer in zicht en kan er weer vanuit worden doorgewerkt. Bijvoorbeeld met deze EP. De Mercury Pie is de laatste in de Holotronic serie, van de Mad Decent en bevat vier nummers. De tracks race is in de Nederlandse bekend als sta stil dan, part 2. De track Crazy Funky Style is hier onder andere dezelfde titel geliefd op de dansloer. Holotron is nummer 10 Mercury Pie is digitaal, op CD en of je nieuw verkrijgbaar. Het artwork is ook te beonderen op twee kleuren t-shirts en beide gelimiteerde oplagen te koop. Nog één keer de tracklist van de EP. Nummer 1, Pull Up. Op nummer 2, Crazy Funky Style. Track 3, Murderer. En track 4, Rage. Oké, okay, tot zover dit nieuwtje over de parties. Wat. Hé, hey, en Joey, ja, ik kijk hier in onze mailbox. En uh, jouw hotmix voor uh, juni is toch wel favoriet. Ik uh, zie er eentje van uh, Bas. En die zegt, ja, draai je die van juni? Een mailtje van Eline die zegt, ja doe liever die uh, van november. Dus nou ja, het gaat allemaal goed. Wil jij jouw Kom. mening nog uh, laten horen, uh, jouw mening laten gelden? Mail dan nog een keer naar het welbekende adres van CFM. Seeit at cfmsantwoord.nl En dan komt die keihard hier in onze mailbox nu klaar voor jouw Dirty Cash So Real in de nieuws van Goch Remix. Altijd voor Joey. De klok is al bijna 10 voor 10, de partykite. Heb je ze allemaal weer op een rijtje? Ik heb, ze allemaal, ik heb ze altijd op een rijtje. Heb jij ze altijd op een uh, rijtje? Nou, ja, de luisteraars werden al ongeduldig. Ja, beetje gemeen dat we het in uh, drieën gesplitst hebben, maar het zijn ook zoveel feestjes. Uh, dit weekend, volgend weekend en het weekend daarop. Ja, en 1 januari zitten we toch in een katertje, uh, dacht ik zo, hè Joe? Uh, ik meestal niet. Jij meestal niet, nee. Jij bent gewoon uh, aan het feesten behind the wheels of steel. Meestal wel, ja. Meestal wel, ja, Ik heb namelijk okay. geen boeking voor oud en nieuw. Heb je nog geen boeking? Wel de hele week, maar die dag precies niet. Maar ik, ik wacht op een uh, leuke last minute nog ergens. Oh, ja. ga je dat niet uh, nieuwjaarsduik doen? Nee, echt niet. Wie gaat er <laughs> nou de zee op 1 januari? Sorry hoor, maar dan... Uh... <laughs> dat is heel erg koud, 2 centimeter ik ik. beter te doen uh, dan Zelfs bij Dennis is het 2 centimeter koud. <laughs> Monster koud. Hé, hey. Tijd voor de partykite, kom er maar in! Ja, we gaan beginnen in Haarlem, want daar is morgen de finale van de Haarlem de DJ Contest. Misschien staat daar wel een heel goed talent. In ieder geval het kost 8 euro en het is van 11 tot 4. In de lijnen staan Rog, Shimla, Jonas Schellervis, Joran de Koning en Zandero Voigt. En de host is Auke Makelaar en de visuals worden gedaan bij TechFits. Dan gaan we door naar een ander feest, Wilal Sushi in de Panama. Het kost 15 euro en duurt van 11 tot 4. In de line-up: Dans, Bingo Players, Juri Donut, Shakespeare, Yuka Vika en Dekkie. Dan gaan we door naar This is Amsterdam in de Paradiso. De kaartjes kosten 20 euro en het duurt op half op begint om half 12 en het eindigt om 5. In de grote zaal is Sander Kleinenberg met een 4 uur DVJ-set en Dennis Ruijer. In de kleine zaal: Warm Fellow, Ilke Klein, Leron en Ivers Oaks. Dan gaan we door naar Girls Love DJs. Het duurt uh, van 11 tot 4. De kaarsen kosten 15 euro. En in de lijn staan Jassia, Nissel, Missing Links, Tom Damiello, Groewix, Fujing Tetro, Jer. Duper En uh, dat was het. En dan gaan we door naar de VreemdBusters in The Escape. De kaarsen kosten 15 euro. En het is van de 11 tot 5. In de lijn staan Raimundo, Tetro versus Mark McCrawland en de MC Janto. Het laatste wezen van deze partyguide is Darty Dutch. Met op de mainstage... ...Rehab, Kalita Lanina, Warren Fellow, Chucky, Greco Salto, Cindy Sampson, Efgo Jack en Lucia Ford. En dat is ook de definitieve volgorde waar het op getreid wordt. Wat een line-up. Ongelooflijk. Jammer dat we geen kaart voor hebben. Nou ja, kijk, kijk uh, ja. Ja? Ja, er staan leuke namen tussen, maar... had beter gekund. Uh, het is goed, het is perfect hoor. Daar niet van, maar... Uh... We de recensies achteraf wel hoe het was. Hey Joey, dit was de partyguide voor deze week. Uh, voor aankomende zaterdag is dit de partyguide. De leukste feest van morgen heb ik net opgenoemd. Oké, okay, zorg dat je erbij bent. En ja, natuurlijk komende maandag. Hier in de Chin Chin. Dat klopt. Bad Monday met Quintino. Dus heb je niks te doen op maandag. En ja. nog gratis entree volgens mij ook altijd, ja, gratis hè? entree, altijd, ja. Nou, dat is uh, reden te meer om hier gewoon lekker in zo'n Ik denk in ieder geval ik even uh, sowieso één drank komt dat ik even kijken. Eén drankje en een vlug weer naar huis, ja, dat zeg ik ook altijd. Nou ja, vlug, uit. dat kan ook gezellig zijn. Ik heb ook vaak avonden meegemaakt dat maandag gewoon leuk is. Dus, uh... We gaan het meemaken. Hé, hey, wat hebben we nou klaarstaan? Een plaat die we vorige week ook hebben gedraaid. En ja, die toch al... Uh, ja, de dansvloer nog flink uh, doet rocken. En dat is uh, FMZ No Man's Land... Ja, hij lijkt een beetje op... Uh, ja, wat lijkt het eigenlijk? Uh, op de basekick, En op uh, die ene plaat die nagemaakt is van die Riverside track. Ja, wa waar lijkt het eigenlijk niet op? Het is gewoon helemaal uh, compleet. Boe. Maar het is wel vet. Dus. Het is allemaal bij elkaar gegraven. Maar ja, als hij gaat scoren. FMZ! No Man's Land. Je hoort hem hier. Wij zien het! Na no, na no, na no, na no, na no, na no, na. No. I know you want one. I know you want, want, want. I know you want, want, want. I know you want it. Can you feel it? I know you can. ...waarderen we tot Jaarmix. Nou ja, de versie van uh, April gaat hard. Mei, juli. Maar ja, juni die heeft toch wel een uitschieter. Dus ja, wat gaat het worden? Nou, ik zal je niet in spanning laten. Ja, of toch wel. We doen er gewoon nog eentje. Dennis Ferrer. Sinfonia della Notte. In de John 3 remix. Zometeen. Oh, de Mix. En ook dat blijf luisteren, met ook een tweede uur, nog een hele vette partykite. Maar dan met DJ, Dion Sidney.